With a fool Oftewel, wees voorzichtig met een gestoorde Ja, het zit er weer op helaas Dit was uh, ZFM Blues Helaas, zonder Jacques -Mons, Want dat had ik al gezegd, die zit in hoge sfeer Dank aan Daan Livers uiteraard Voor de techniek En voor aan uh, Rob Harms voor de gezelligheid Dat het weer een keertje was We gaan eruit met uh, Taj Mahal en Eric Clapton Dit was C.F.M. Uh, Blues Over twee weken een nieuwe aflevering En vergeet niet volgende week te luisteren naar Golden C.F.M. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. FM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 9 uur. Mariel Hageman met het NOS Journaal. Het dodental in de Chinese regio Xinjiang is opgelopen tot 156. Dat hebben de Chinese autoriteiten bekendgemaakt. In de onrustige regio brak geweld uit... tussen enkele duizenden islamitische Oeigoeren en de politie... De Oeigoeren waren de straat op gegaan omdat ze een onderzoek willen naar rellen van vorige week in een fabriek in het zuidoosten van China. Daarbij kwamen twee Oeigoeren om bij urenlange gevechten tussen Oeigoeren en etnische Chinezen. Bij de Chinese ambassade in Den Haag liep een betoging van 142 Oeigoeren uit op ongeregeldheden. De betogers gooiden stenen naar de ambassade en staken Chinese vlaggen in brand. Alle demonstranten werden opgepakt. Amerikaanse president Obama en zijn Russische ambtgenoot Medvedev... zijn het in Moskou eens geworden over een vermindering van het aantal strategische kernwapens. Ze tekenden een voorlopige overeenkomst... waarin staat dat beide landen binnen zeven jaar... hun kernkoppenarsenaal inkrimpen tot minder dan 1700. Ook het toegestane aantal lange afstandsraketten gaat drastisch omlaag. Obama zei dat er voor het eind van het jaar een definitief akkoord moet zijn. Dat moet het start-1-verdrag uit 1991 vervangen... De twee landen werden het ook eens over vervoer van Amerikaanse troepen en wapens... via het Russische luchtruim naar Afghanistan. Ook wordt de militaire samenwerking tussen de VS en Rusland hervat. Die werd vorig jaar opgeschort na de oorlog in Georgië. Beide landen blijven het oneens over het Amerikaanse raketschild in Oost-Europa. De politie in Deventer is gestopt met het zoeken naar een man die sinds zaterdag wordt vermist. De man van 19 was van de spoorbrug in de IJssel gesprongen. De politie denkt dat de man dood is... Zaterdagavond en gisteren is naar de man gezocht met duikers en sonarapparatuur. Vandaag is in de buurt van de brug gedrecht, maar alles zonder resultaat. Het weer. Kans op een enkele regen- of onweersbui, mogelijk met windstoten. Middagtemperatuur morgen rond 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zee, zee, zandvoort en zomerhits. Dit is de zomer van ZFM.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 There's nothing we can do but to serve and follow you and surrender, and surrender, and surrender.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 Al rondom hun twaalfde levensjaar de eerste kennismaking hebben met uh, bijvoorbeeld een, uh, een trekje nemen van een sigaret, vaak thuis, of een uh, slokje alcohol. Het uh, opmerkelijke daarbij is dat men dat uh, in die fase vaak helemaal niet prettig vindt of niet lekker vindt. En dan blijft het daar vaak ook, ook bij. De tweede fase noemen we wel de fase van het, het experimenteren. Dat is dan meestal de periode in de pubertijd. Waarin mensen gaan, gaan uitproberen hoe dat middel smaakt, aanvoelt, wat het geeft. Heel vaak gebeurt dat of eigenlijk bijna altijd in relatie met leeftijdsgenoten. Met een bepaalde vriendengroep.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 Of een mens die durft zijn laatste geld te geven, waar zou je willen zijn op een veilige plek zonder uitgeduigd te worden? Of juist daar waar God jou heeft gezongen. Over wat er komen gaat. Of een mens die zeker weet dat God bestaat. Jaak, je had het net over de gevolgen die een verslaving kan hebben voor, een, voor, een, voor de omgeving van een verslaafde. Is het nou ook zo dat vaak juist die omgeving is die ervoor gezorgd heeft dat iemand verslaafd wordt? Iemand zijn sociale netwerk of zijn opvoeding, zijn ouders, familieomstandigheden. Wat, zie je, wat heb je in de praktijk van 30 jaar verslavingszorg vooral gezien als wat voor mensen raken nou verslaafd?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 En dat is ook een mooi verhaal van jou, hè? want je ja. hebt, je hebt, met bergen heb jij iets? Klopt, ja. Met bergen had ik eens. We gingen naar Survivor. Nou, alles, ik dacht: Survivor, ik haal het niet. En uh, met mijn grote wond, want ik kom aan het leren. je werd macho-cultuur en zo. Ja, ik dacht: ik ga de berg op. Maar uh, op een gegeven moment, op de. de, de, de, de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 iets in mijn hart zei, daar heb je een aanspraak. Nou, ik had aanspraken met vrouwen... en ik had aanspraken voor geld. Ik had afspraken, maar deze aanspraak was echt een bijzondere aanspraak voor mij. Wat voor aanspraak was dat dan? Nou, het was een aanspraak met God. En die aanwezigheid, ik weet, ik, die, die, die, die, je hoor hem praten. En uh, het was echt, uh, echt bijzonder. Want ja, we helpen elkaar in die survival. Het was echt teambeelding. En uh, ik liep met nog een jongen achter me aan... en duwde duwen naar boven. En, nou, ik liep zo hard naar boven... en ik was helemaal op. Ik wou drinken.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 Inhaalslag te maken Iemand die niet verslaafd raakt Niet uh, zich te buiten gaat aan middelen Heeft een uh, gewone ontwikkeling In het leren omgaan met verantwoordelijkheden Een budget, vriendenkring hobby's, sport, toekomst Enzovoort enzovoorts. En dat zijn allemaal uh, normale ontwikkeling, ontwikkelingen Fase die de verslaafde eigenlijk overslaat En die hij dan op latere leeftijd Eigenlijk in moet gaan halen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 Uh, wij bieden hoop aan. Wij geloven in hoop. Uh, wij gaan ervan uit dat verslaving niet een onoplosbaar probleem is. Eens verslaafd, altijd verslaafd. En we zullen er maar mee moeten leven dat in de Nederlandse samenleving er een geweldig is. Uh,